Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben een tweede lichaam geborgen... uit een ingestort hotel in Duitsland. Het gaat volgens de politie van Trier om de hoteleigenaar. Dinsdagavond laat stortte het hotel en het paadje Kreuf in. Meerdere mensen kwamen vast te zitten onder het puin. Er zijn twee doden en zeven gewonden. Een Nederlands gezin uit Urk kon worden gered. Het lichaam van de hoteleigenaar kon pas na vier dagen geborgen worden. Volgens de politie lag het lichaam op een moeilijke plek. De voormalige topvrouw van YouTube is overleden. Susan Wojcicki was CEO van het videoplatform tussen 2014 en 2023. Wojcicki was een van de eerste werknemers van Google... dat YouTube kort na de oprichting overnam. Ze groeide uit tot een prominent figuur in de techsector. De man van Google, Sundar Pichai, noemt haar overlijden ongelooflijk verdrietig. Ze was volgens Pichai een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis van Google. Susan Wojcicki hoorde twee jaar geleden dat ze kanker had. Ze was 56 jaar. Rusland heeft extra maatregelen genomen om verdere aanvallen van Oekraïne in de grensregio te voorkomen. Dat zegt een Russisch staatspersbureau. Met de nieuwe maatregelen kan Rusland makkelijker controles uitvoeren en telefoons afluisteren. Ook zijn er reservetroepen naar de grens gestuurd. De regio Koersk, ten noordoosten van Oekraïne, werd deze week binnengevallen door Oekraïnse militairen. Op beelden op internet is te zien dat de militairen bij een belangrijk strategisch punt in Rusland staan, waar vandaan gas naar Europa gaat. De Olympische marathon is gewonnen door de Ethiopier Tamiratola. Hij passeerde de finish in 2 uur, 6 minuten en 26 seconden. De Belg Bashir Abdi werd tweede. Bij de vorige spelen in Tokio had hij nog brons gewonnen. De Nederlanders wisten geen medailles te halen. Abdi Nageye stapte 2 kilometer voor de eindstreep uit de wedstrijd. Hij liep toen op de 41ste plek. Kalitschukou werd 58ste. Het weer, zonnig en droog, 22 tot 26 graden. En morgen nog iets warmer met temperaturen tot 28 graden.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 I'm Michael McDonald McDonald's en uh, keep forgetting. Uh, goedemorgen, Zandvoort. tweede uur. Uh, we gaan uh, een aantal uh, hele leuke dingen doen. Want uh, naast ons zit Aurélie Ru Ruwe. Bijna. Ruwe. Ruwe. Aurélie Ruwe. Ja, ja dat is een prachtig naam. Ja, heel naam. goed. Dank je. Ja, Aurélie ja. hoor je niet zo vaak, hè? Uh, nee, Aurélie ook niet in Nederlands, nee, maar, uh, het Nederlands. Maar het is een Franse naam. Oké. Okay. We spreken ook Frans uit. Maar uh, tegenwoordig hoor je wel steeds meer hoor. Ja. Dat is wel echt, ik, ben wel gewoon, ik ben Nederlands. maar... Uh. Je bent Nederlands? Ja. En je bent, ben je Zandvoorts ook? Nee, maar misschien word ik dat nog wel. Ja, <laughs> ja want jij bent uh, de nieuwe directeur van het uh, Zandvoort Museum. Klopt. Dat is niet ja. zomaar iets hè? Nee, dat is een uh, hele, hele mooie rol en uh, ja. een hele mooie uitdaging. En vertel eens hoe is dat gegaan? Oeh, heb je even? Nou, ik ben het <laughs> <Ik>, uh, <laughs> toch? Ja. Yeah. Zo'n twaalf uh, nou, zo jaar geleden ben ik uh, afgestudeerd aan, aan de Rijnwaard Academie. Mm -hmm. en, en dat uh, is? Dat was een opleiding voor was toen museologie, okay. cultureel erfgoedheid tegenwoordig. Ja. En ja, dat was altijd al mijn wens om uh, uiteindelijk wel directeur van een museum te worden. Maar ja, kom daar maar eens. En mm -hmm. uh, toen ik afstudeerde was het ook nog eens crisis in de kunst. Ze waren geen banen te vinden, dus uh, toen ben ik de commerciële wereld in uh, beland en van alles geprobeerd in de commerciële wereld. Echt. Uh, <laughs> ik heb een heel uitgebreid en interessant cv. Ja? Uh, ik denk altijd: als je uh, iets, iets niet doet. of iets doet wat je, waarvan je niet helemaal zeker weet of je het leuk vindt. dan moet je het ja, gewoon afstrepen totdat je er wel bent. Ja. En uh, zo heb ik wel heel veel ervaring eigenlijk opgedaan. En van, ervaring met wat? Ja, van uh, werken bij uh, Booking.com. Uh, dus een hele commerciële bedrijven veel over de wereld gereisd, maar ook bij creative agencies gewerkt. Van, uh, noem het maar, van projectmanager tot uh, teamsmanager. Zelfs in de satellietdata heb ik gezeten, echt van alles en nog wat. Dus ik ben heel, uh, sowieso heel nieuwsgierig aangelegd. Dat is heel heel, gezond, uh, <laughs> heel gezonde eigenschap ja, als, als, als directrice van een, directeur <laughs> ja. van, van een museum, wil je? Ja, absoluut. En dat vind ik ook. Uh, het een van de uitdagingen is om uh, mensen die ook snel verveeld zijn in een museum of die denken van wat, wat doe ik hier om de informatie op zo'n manier over te dragen dat ze denken van oh ik heb echt wel iets heel erg leuks meegemaakt of wat leuks ge, geleerd of wat interessants. Ja. en ja dat houdt mij ook gemotiveerd ja, dus ja je, wordt... moet, je moet wel iemand opvolgen hè? Uh... ja ik heb grote schoenen om, uh, ja? om, te, om, te, om te ja, ja absoluut heli Jansen heli jans is uh, natuurlijk uh, dat uh, heel en uh, ja, het is een, een, een bijzondere uh, uh, directeur geweest... die uh, heel veel mooie dingen heeft gedaan hier. Ja. En uh, ben je van plan om, om, om de koers te veranderen... of blijf je een klein beetje de, dezelfde inhoud? Uh... Nou, laten we inderdaad stellen dat Hilly het echt supergoed heeft gedaan. Ja. En uh, we hebben één maand, een soort van overdrachtsmaand gehad... waarbij ik ook heb kunnen zien hoe ze het allemaal doet. En mm -hmm. ja, dat, uh, dat ga ik niet kunnen evenaren, dus dat moet ik ook niet willen evenaren. Ja, nee. Dus ik doe het gewoon op zo'n release... En, en dat betekent inderdaad ook een, een iets andere visie. Ik ben, uh, ze heeft hele mooie en lieve tentoonstellingen gemaakt voor hele mooie tentoonstellingen. Ik ben uh, van plan om uh, wat meer bewuste te, ja, tentoonstellingen te doen, waarin mm -hmm. ik heel erg uh, ook zandvoerders wil betrekken. Dus natuurlijk voor en door Zandvoorders. Mm -hmm. Maar ook um, ja, als we het hebben over bijvoorbeeld uh, de Noordzee, uh, plastic in de Noordzee. Daar maken natuurlijk heel veel mensen kunst, uh, kunstwerken van, mm -hmm. maar ook uh, wat heeft het voor invloed. En uh, ja, het is ook gelijk een, een stiekem oproep dit. Dus uh, als, uh, als mensen zoiets hebben van als je dit hoort en je denkt... oh, ik heb daar wel iets mee of ik uh, wil wel heel graag praten over... wat ik ook kan bijdragen aan het Zandvoortsmuseum, dan uh, heel graag, graag. graag met iedereen in gesprek. Want het is uh, het mooiste als we het allemaal samen doen natuurlijk. En ja, voor de bezoekers die ook naar Zandvoort komen... dat ze niet alleen de, geschiedenis van, uh, de rijke geschiedenis van Zandvoort leren mm -hmm. kennen... maar ook begrijpen dat we nu ook geschiedenis maken... En uh, dat iedereen er ook deel van is. Waar ja, kom je zelf vandaan? Ik ben opgegroeid in Eemnes. Oké. Okay. En ik woon in Amsterdam. Oké. Okay. Nog wel, ja. Maar ik. Uh, nog een stiekem oproep. <laughs> nee, ik zoek wel ik zoek, zoek een huisje in Zandvoort. Ja, ja. Maar, uh, het, is, het is moeilijk, want het is een gewilde plek. En, ja. Maar ik voel me hier wel heel erg thuis. En, ja. ja het natuurlijk. Het is heerlijk om je elke dag naartoe te rijden. Ja. ja. Goed hoor. Jazeker. Ja, en, en nou ja, het Zandvoortse Museum is uh, uh, van alle Zandvoorters en, en, en, uh, heel veel. Het is echt een begrip. Uh, er zijn heel veel dingen gebeurd in het verleden, mm -hmm. heel veel mooie dingen. En, en, uh, uh, wat, wat, wat is het eerste project wat jij gaat aanpakken? Oeh. Het eerste project. <laughs> nou ja, ik wil eigenlijk nog steeds wel heel graag naar het HDMZ. Ja, okay. <laughs> nou, dat was mijn vraag, want er staat natuurlijk een uh, prachtig gebouw uh, ja. Ja. leeg. Wat, wat ik, ik heb daar zelf uh, vrijwilliger mogen zijn en uh, met plezier. Oh, leuk. En ik dacht echt, ja, dit gebouw heeft zoveel potentie. Ja. Hè, er, is, er is ruimte voor, voor opleidingen, en er is ja. ruimte ja. voor presentaties... en er is, er is een prachtige receptie. De hal, nou ja, fijn, het heeft het eigenlijk allemaal. Een restaurant zit erin, wat wil ja. je nog meer? Ja. Het is ja. smullen voor bezoekers. Maar, het is, maar ook... dat is nog steeds wel een optie, denk je? Um, ik heb vorige week met de eigenaar mogen praten. Dat was wel heel erg leuk. En toen zag ik het ook eindelijk echt pas goed van binnen. Nou, het is echt smullen voor een museoloog. En ook voor de bezoeker. Het is zowel uh, ja, het klimaat als, als... Je kan er zo in. Ja. We ja. Zouden, zouden morgen verhuisd kunnen zijn. Ja. En, en ook met hele leuke energie. Dat het, het gebouw straalt. En uh, ik denk dat we daar een hele mooie icon voor wordt, ook internationaal van kunnen maken... Ja. En uh, dat lijkt me ook wel ook een van de, ja, een van mijn doelen om het ook internationaal echt wel een mooie plek te maken. Maar uiteindelijk moet, zou de gemeente dat dan moeten gaan uh, uh, huren. Of kopen. Want kopen gaat niet meer door, geloof ik. Dat is, uh, dat is van de baan. Uh, dus dat wordt het huren. En dan hangt ook enorm uh, dingen aan de aan de gevel. Ja, uh, dat het te huren is met een nummer erbij. Uh, ja, dus het is nog, nog helemaal niet zeker dat, uh, dat daar uh, mogelijkheden zijn voor jullie. Oh, gelukkig is het dus wel weer een mogelijkheid voor ons ook. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Uh, Want het uh, was heel even, het gesprek stond even uit. En ja. nu staat het gesprek weer aan. En ja, ik hoop dat we met, uh, met de visie die we aan het formuleren zijn voor uh, 2025 en onwards... nog met de gemeente in een, ja, in, in een goed gesprek weer uit kunnen komen. Maar als dat niet zo is, dan is het in het huidige pand ook. Ja, kunnen we ook hele mooie dingen bewerkstelligen. Mm -hmm. Laten vooropstellen dat het ook een prachtig monumentaal pand is. Um, ik hoop alleen ook met het Zandvoortsmuseum voor Zandvoort ook een ja, voor de gemeente Zandvoort ook echt een uh, bij te dragen aan hoe de gemeente ook, uh, zowel nationaal als internationaal bekend staat. Ja. En ja, dat, dat kan je doen met zo'n mooi museum als HDMZ. Ja, het ja. Ja, ja. Was, was ook ooit het, het idee om, om ZFM daar naartoe te verhuizen. Dat hoorde ik. Ja. ja. En, en uh, ja, wat ons betreft is het natuurlijk. Uh, en geen enkel probleem. Oh, Oké, okay. nou ik zeg let's go. Ja, let's go. Moet alleen nog even gehuurd worden. Ja. En, uh, dus wie, welke wethouder gaat erover? Dat weet jij erop. Gert-Jan Bluis. Gert Bluis. Nou, dan zullen we even Gertjan jan in z oren horen trekken. Nou, hoe geweldig ja, we we dat we elke zaterdagochtend dit kunnen doen vanuit het uh, vanuit museum. Dat ja. is echt geweldig. Ja. En het, het pand waar jullie nu in zitten. Dat is uh, ook van, t, van, van de gemeente, neem ik aan? Klopt, ja. ja en en uh, ja, die kunnen daar een andere... Uh... Ja, daar zijn jullie ook welkom, hoor. Totdat we misschien uh, eventueel mogen verhuizen. <laughs> Dat zou allemaal wel mooi zijn, hè? Ja, ja, nou ja het, is, het, is altijd, het is mooi om, om, om te dromen. Maar ik vind het ook wel uh, belangrijk om toekomstplannen echt uh, realistisch aan te pakken. En uh, ja, er zijn gewoon... Uh, ik, we, we, kijk, onze ruggengraat bestaat ook uit vrijwilligers. Mm -hmm. En we zijn in, in principe ook een mensenorganisatie. En dat wil ik ook heel graag behouden met z'n allen. En op een fijne manier overgaan. En dat zou waarschijnlijk niet inderdaad in één dag of in één week gebeuren. Nee. Maar um, als we dat samen mooi op kunnen bouwen en op kunnen zetten. Ja, dan voorzie ik een hele toffe toekomst. Ja, jullie hebben best dat op vacatures uh, openstaan, hè? Oh ja, kom je wel eens werken? <laughs> nee, maar gewoon, uh, ja, ik zie dat een, een uh, even kijken, wat zie ik hier? Vrijwilligers, ja. Vrijwilligers, ja. Absoluut. Dat, dat, dat, meedoen, hoeveel, hoeveel vrijwilligers uh, zijn, uh, zijn er werkzaam? We hebben zo'n pool van ongeveer 50 vrijwilligers. Zoveel? Ja, best wel veel. Uh, Sommigen zijn wat actiever dan anderen natuurlijk. Oké. Okay. Maar ja, het is echt het druggraad. is dus ook onze balie. die, uh, ja. Leunt en steunt op ze, maar ook de collectie. En, ja. uh, zonder vrijwilligers bestaan we gewoon eigenlijk niet. Er is naast mij alleen maar één, één part-timer in dienst. En. Uh, dus ja, we zijn ook echt hard nog steeds op zoek naar vrijwilligers. En uh, vooral voor de balie, het ontvangst. Ja. Dat is, uh, en, en met openingen en dergelijke. we dus hebben we 6 september ook weer een mooie opening over de KNRM. Mm -hmm. En ja, geweldig als we als mensen kunnen komen helpen. En. Ja, we zijn met z'n allen, zijn we ook het Zandvoortsmuseum. Dus als we dat kunnen blijven uitdragen. Ja. Ik zeg we alsof ik al een zandvoorter ben. dan ben ik natuurlijk nog niet. Maar... <laughs> nee, maar je moet voorneemd. beginnen met we. Want dat geeft dat gevoel. Dus to? dat snap ja. ik ook. Nou, ik vind je enthousiasme <laughs> is aanspekelijk. Ja, ja. Oh, gelukkig. Even een <laughs> ja. vraagje over uh, de ruimte. Want ik, ik heb geen idee hoe groot de oppervlakte van het Zandvoortsmuseum nu is. Oeh, vraag je me wat. Ja. Um, nee, het is niet heel groot. Maar we... Deden de, de ruimtes wel efficiënt in. We hebben een, natuurlijk de begane grond, maar ook, uh, een de, busboot, ook de eerste verdieping. Ja. Ja, ja, het zijn natuurlijk voornamelijk wissel, uh, tentoonstellingen en dan een paar vaste, um, mooie stelkamers op dit moment. Ja, ik moet je voorstellen als we dat in het hdmz zouden kunnen doen. Nou ja, dat vroeg ik me dus af in, in de, hoe de verhouding is, zeg maar. In de ruimte die je dus de hdmz hebt en dan ten opzichte van het museum wat je nu hebt. Ja, we hebben een hele grote collectie en we kunnen het makkelijk vullen. We hebben ook echt prachtige foto's van, van Zandvoort door de eeuwen heen. Nou, dat alleen al zou een, een fotografie museum van Zandvoort kunnen zijn. Ja, want op, op 8, 8 november uh, uh, hebben jullie een tentoonstelling Zandvoort, wat ben je mooi. Die gaat uh, niet door. Oh, die gaat niet door? Nee. Oh, nee. Wow. We gaan namelijk de KNRM meer ruimte en meer aandacht geven dit jaar. Oké. Okay. Dit is eigenlijk een... Uh, nou, dit, dit, dit weet nog niet iedereen. De <laughs> primeur. Uh, de primeur, precies. En uh, ja, want we vonden het zonne om het KNRM maar zes weken te laten lopen. Dat wordt ook echt een hele mooie tentoonstelling. En dan Zandvoort bij mooi gaan we uh, koppelen aan wanneer Zandvoort 200 jaar bestaat. Kijk, en wanneer heeft ja, dat? Um, nou... Ik had de exacte data is nog niet helemaal bekend, mm -hmm. uh, maar 2025-2026 is in, is in gesprek. Dus daar laat ik me verder nog niet over uit. Uh, om nog een primer waarvan ik het niet 100% zeker weet te delen. Uh, maar dan wil ik uh, heel graag. Uh, Zand door de eeuw heen, uh, de toerisme door de eeuw heen. Uh, Zand, ben je prachtig. Uh, ja, ja, ja, ja. Dat ze uh, die, die zaken allemaal bespreken. En. Uh, en Tentoon te stellen. Want ja. dat is het dat is perfecte moment, denk ik. Maar oh ja, en... Zandvoort is natuurlijk een plaats die, die heel veel verandering heeft uh, gekend. Zeker uh, na de oorlog. Omdat uh, ja. het een totaal ander uh, beeld heeft. Uh, zo jammer. Ja, zo jammer. Ja. Maar ja, aan de andere kant het is wat het is. Ja, nee, dat en, klopt. En, uh, daar heb je ook gelijk in. Maar als ik even weer terug de beelden haal van de passage bij het station daar. Ja. Nou, dat, ja. dat is onvoorstelbaar ja. hoe mooi dat was daar. Ja. En, de, en de allure die dat had. Maar ja. Maar ja, het is, het is, dat, is uh, dat is niet meer. En ik, maar ik vind wel dat Zandvoort... Uh, even door te gaan op Zandvoort, dat ben je mooi... Mm -hmm. uh, wel uh, goed bezig is. Uh, we, we hebben uh, het, het Maxima Park. Uh, dat, ja, is bij, uh, dat is erg mooi. Dus de bouw wordt veel leuker. En, en ja, leuker ja, om naar te ja, kijken. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, en Bad ja. komt natuurlijk straks uh, vrij... en, en de strijderterrein... Uh, uh, ja. ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, is denk ik Zandvoort wel goed bezig. En dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de Grand Prix. En met alles wat het internationaal doet, toch? Ja, nou, het bruist natuurlijk van cultureel erfgoed. Hè? Ja, en ja. en het Circuit en Grand Prix is natuurlijk ook cultureel erfgoed. Sommige ja. mensen denken dat het alleen uh, historische objecten zijn, maar uh, zeker niet ook alles wat er aan recreatie gebeurt, dat is ook cultureel erfgoed. Ja, en dat, ja. uh, daar is Zandvoort ontzettend. Vooruitstrevend en, uh, en mooi in ook. Ja, en, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ik, vind het, ik vind het een prachtige plek. Ja, dat is het ook. Ja, en, en, uh, <laughs> ja ik heb uh, 35 jaar in het Gooi gewoond. Dus okay. ik ken Eemnes best goed. Ja, ja. En, en uh, ja. uh, uh, dus uiteindelijk uh, weer teruggekomen, acht jaar geleden. En uh, ja, dit is toch wel uh, een, een, een bijzondere plek. Weet je, ik ben hier opgegroeid. Dus wat dat betreft uh, ja, geweldig. Uh, ken je ja. het dan. En je kent de mensen ook nog. En, uh, dus wat dat betreft, en de mensen dus ken... kennen jou, want dat is, en mens... ook leuk, en dat is ook leuk. Dat is ook leuk, ja. Het leuke van ja. het dorp, dat als ja. je het dorp inloopt, dat het dan. Hé, hey, hi, hi. Ja, dat hi. is niet normaal. Nee. Dat is echt ja. niet normaal. Ja. Heb ik ook nog, dit... Als ik in Laren kom, heb ik dat ook nog. Ja, ja, ja, ja. ja. <laughs> In Laren heb ik het ook. <laughs> ja, <laughs> Maar uh, misschien over een paar jaar heb ik dat hier ook als ik ja. uh, op het strand loop. En, en uh, dit is wel voor mij uh, ook een rode draad door mijn geschiedenis uh, vanaf kind. Als ik uh, denk aan. Uh, de momenten dat wij een weekend vrij hadden... dan waren we eigenlijk altijd wel op Zandvoort te vinden. Ja. Dus, uh, de, ja. je, hebt, je hebt heel veel gedaan in het verleden. Uh, is uh, de, deze functie dan een, wel een functie die uh, Ja, voor... het is geweldig. <laughs> Dit is geweldig. Dit is echt, uh, ja, echt mijn droomjob. En uh, vooral omdat er zoveel te doen is... en dat we nog zoveel kanten op kunnen met, uh, met het Zandvoort Museum. Ik, ik heb nog geen enkele dag het gevoel dat ik aan het werk ben. En... Nou, Ik ben wel aan het werk, zeg ja, maar. Maar ik sta met een enorme glimlach op. En uh, ik kom met heel veel energie thuis. Dus ik ben zeker op die, eindelijk op de juiste plek. Ja, goed hoor. Ja, ja, dat vind ik ook echt heel erg fijn dat dat dus bestaat. Want ik had een hele periode zoiets van... Oh, werken is alleen maar om, om te geld te, te verdienen. verdienen. Ja. Maar, en ik dacht van, hoe kunnen mensen hun baan nou echt heel leuk vinden? Nou, dat kan dus. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> dus ik zit helemaal op de goede plek. En ja, goed uh, hoor. ik ben zeker voorlopig niet weg. Uh, dus die vacature komt echt nog niet vrij. Heel goed, heel goed. Laten we het zo houden. Ja. Nou, in ieder geval, uh, had jij nog wat? Uh? Nee, ik, ik, ja, je hebt eigenlijk alles Had je nog wat? <laughs> had je te... nog wat? Iedereen. Ja. Hè? Ja, ja, ja, ja. <laughs> maar het is, uh, ja, het is leuk. Ik, ben, uh, ik denk dat Zandvoort blij is met een uh, nieuwe directeur. Dat en blij ik wel. blij mag zijn. Ja. Ja. Nou ja, en uh, we blijven natuurlijk ook veel samenwerken met Hilly met beleef Zandvoort. Dus ja. ik uh, ga echt wel voor een, een, een mooie toekomst samen te creëren ook voor Zandvoort. Uh, maar we zitten vol met bruisende nieuwe ideeën. Dus ik zou zeggen, ik kom vooral binnenkort langs. Ja. ja. En, uh, nog, jaar... nog wel eentje over het, over het, uh, het raadhuis. Hè? De, de, ja. de, de plek in het raadhuis. Uh, hoe dat betrokken kan worden bij het Zandvoorts Museum. Is dat al zo? Is dat een, een, een combinatie uh, van jullie? Op dit staat dat moment is dat, uh, staat dat nog redelijk los. Ik weet dat Hilly er wel mee bezig is. Um, ik zou er wel natuurlijk dingen willen organiseren. Maar ik denk eerst dat het beter goed is om, om me te concentreren op waar we nu zitten. En ja. dat kwaliteit kwalitatief goed te krijgen op mijn manier. En dan daarna uh, te kijken hoe we dat misschien ook in het raadhuis of in andere plekken kunnen doen. Heel goed. Um, klein, klein beginnen. Klein en kwalitatief beter. Helemaal goed. Ja. Ja. Helemaal goed. Nou, Hartelijk dank voor het langskomen. Jullie heel ja. erg bedankt. Uh, ja. Ik denk dat wij in de toekomst elkaar nog wel een keer tegenkomen. Hier. Vast wel. Goed idee. He? He? Vast leuk. jullie sowieso in het het Museum. Helemaal goed. Ah, leuk. Sounds like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 I remember how much you loved today. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man. Bruno, Bruno. Ik hoor ik hoor mezelf niet. Dus ligt hij daarmee. Oh ja, ligt daarmee. Eh uh, Bruno Mars met uh, een prachtig uh, chanson en uh, nou ja we weten alles weer over het uh, zandvoort uh, museum en uh, leuk leuk dat uh, die enthousiasme dat uh, ja nu, dat, dat is... haar het geheel niet enthousiast is een zeer enthousiaste... ik hoor jou niet echt heel hard okay. wacht even hoor ja ja ja ja ja ja Oké, Nee, ja. nee, enthousiasme is niet uh, iets wat aan haar ontbreekt. Uh, nee. Ik uh, denk dat ze er vol in gaat. Dus ik dat denk is hartstikke goed. En ze heeft natuurlijk een heel goede backup van Healy. Ja. En uh, ja, wat dat betreft. Uh, we gaan zo uh, even uh, praten met uh, Ben Sonneveld. En Ben is uh, uh, ja, de, de, de, de man van de makrelen. Uh, oh. uh, van de makrele roken. Wat een, op dit moment uh, een, ja. uh, aan de gang is. En euh, nou, we gaan hem zo bellen. Ja. En dan heb jij het al gezien? Nee, ik ben er nog niet geweest. En je moet even gaan kijken. Ik, ja, ik, ik ga ik, zeker kijken. En ik wil, het ik wil is kijken. En hilarisch. Ik, het is echt. Ja, en, hilarisch. En als het eind. En dat is wel grappig. Want ik kan me herinneren dat de laatste keer dat ik er was zat, uh, dat ik dacht. Weet je, want iedereen die heeft zo zijn voorkeur voor waar hij zijn makreel gaat halen, wat ja. dan uiteindelijk gerookt is. En uh, ja, de meest populaire, die, uh, daar staan mensen echt gewoon bij om op te springen. Zo van, ja, nu wil ik een makreel. En dat is voor het goede doel, hè. Dat gaan we hem wel ja. vragen zo meteen, hoe dat uh, precies uh, werkt. Als we hem aan de telefoon hebben. Is het een wedstrijd, ja, hè? Ja, het is een wedstrijd. Ja, ik er is een, de jury die beoordeelt uh, de, de mooiste, de beste. Uh, en het zal dan de structuur zijn en uh, de geur en de ja, nou ja, Twintig uh, rokers zijn er ja. met een rookton. Uh, en uh, die gaan drie tot de drieënhalf uur in, in de ton. En om uh, twee uur moeten ze één makreel inleveren ja. voor het kampioenschap. En om kwart over twee wordt het bekendgemaakt. En, uh, en na de prijsuitreiking uh, zullen de makrelen. ...worden verkocht. Voor het goede doel. Voor het goede doel, dames en heren. ja Ik heb geen idee, dat uh, gaan ja. we hem vragen. Wat ja, het goede we, doel is. Daar komen, we, daar, komen we daar komen we wel uit. Maar het is, uh, ja, het is heel hilarisch om te zien hoor. Die mensen zitten, zitten echt voor een overtje. Ja. Op een krukje. Te kijken hoe, hoe die, hoe die, uh, hoe die uh, dingen worden ge, ge, gerookt. Ja. Ik ben regelmatig in, uh, in Volendam geweest in het verleden. en dan heb je, uh, Oh, oh. oh. <laughs> is aan het bellen met, uh, ja. met, uh, met Ben. En uh, heb je Ben al? Gooi hem erin, gooi hem erin. Dan gaat hij. Ik Zou zal, zal ik zo mijn verhaal even afmaken? Over het roken. Ja. ja. Hé hey Ben, hoe is het jongen? Goedemorgen Ben. Nou, goedemorgen, hè? Gaat het goed? Nou, ja, het gaat hartstikke goed. Uh, alles, alles hangt erin en uh, de temperatuur is, uh, is keurig. Ja? Uh, zonnetje schijnt, dus we zitten er vrolijk bij. Uh, 13 rokers zijn er op het ogenblik bezig. Uh, twee, uit, twee uit Noordwijk, 1 uit Nieuwen en de rest komt uit Zandvoort. Oké. Okay. Wat, is, wat is het moeilijke van, van het roken van een makreel? Uh, dat is de temperatuur. Okay. Ja, dat dacht ik. Uh, je moet een vaste temperatuur houden. Ja. En als je dat uh, opstookt, dan moet je ze eerst laten drogen. Ja. Een bepaalde temperatuur. En die is per uh, roker uh, verschillend van wat hij wil. En daarna ga je roken. Dus het bestaat uit, uh, uit twee stapjes. Mm -hmm. En uh, nu zijn ze nog aan het drogen. Oké. Jij bent de organisator ja. van dit fenomeen. Ja. Um, uh, Voor de tiende kom... keer hè, dit jaar. Zo, dat is niet gering. Komt ja. er ook buitenlandse. Uh, uh, hoe heet het? Uh, pers op af. Uh, nee, nee, pest landelijke pers komt, <laughs> komt hier wel op af. Ja. Ik heb uh, om twaalf uur uh, een interview. met en uh, Voor de rest komen er veel buitenlandse klanten voorbij. Mensen oh. vragen al wanneer is het klaar en uh, wanneer kunnen we ze kopen. Ja, ja, ja. Uh, dat, dat geldt voor iedereen, ook voor heel zandvoort. Hè. Om twee uur is de jury hier om te kijken wat de mooiste, beste... Lekkerste vis is. Ja? En uh, de jury is dit jaar uh, de burgemeester Molenburg en uh, Gert-Jan Bluis, met de wethouder. Die ja, en die ook... pikken nog een makreeltje mee straks. Ja? <laughs> ja, daar heb je wel kans van. Want ze zijn maar, wel maar, lekker, zijn, hè? Uh, ze zijn al jaren in de jury. Oké. Ze weten ongeveer wel uh, wat, wat, wat, wat en hoe. En daarna is het uh, ook voor heel Zandvoort uh, kopen. En dan kunnen ze keurig in de rij staan hier. Ik uh, denk dat we. 100 in de verkoop hebben, dus... Zo. ...als je echt wilde moet je op tijd zijn. Ja. Ja. En dan, uh, dan gaan, we, gaan we aan de gang. We hebben wel een bestellijst. Die mensen die hebben van tevoren al... Uh, ...mij gemaild, wat ik wil graag hebben. Nou, die liggen apart. Nou, je kan er voor mij ja. ook een apart tegen, hoor. Ja, voor mij Ja. Ja. ja. Nou. Ja, hey, maar zijn, we hebben er hier al vierden in de bestelling, als dat, <laughs> uh, als dat nog mogelijk is. Ja, als je het hebt wat je wilt hebben, dan, uh, dan komt het goed. Is ja. goed, is goed. Ja? Hey, uh, ja, ook, uh, zijn er meer of minder uh, deelnemers dan vorig jaar? Er zijn er uh, vier meer dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we negen. Ja. En uh, nu zijn er dertien. Oké. Okay. Hey, en uh, na, dat, uh, na dat keur, hè? Wat, waar, waar, waar, ja. wordt, waar wordt nou op gelet? Ik ga even mijn goede goeiedag zeggen, en dan kom ik weer bij je terug. Ja, dat is goed. Uh, wat vroeg je, echt, hè? Nee, waar wordt. Waar, waar, waar, waar, waar, waar... Nog een ah. keer. Waar er op gelet wordt, het moment dat het uh, gekeurd wordt? Oh, uh, in, in eerste instantie wordt er gekeken naar, uh, naar hoe ze eruit zien. Ja. Dus de uh, uh, hangt geen vetten uit, er draait niks uit. Hij ziet er glad uit. En uh, dat is de eerste ronde. Uh, ze mogen er nog niet aankomen aan die eerste 14 vissen. Mm -hmm. Dan gaan de tien apart. En dan hebben ja? we de vier op de tafel liggen. En die mogen ze openmaken, uh, mogen ze proeven. En dan uh, komt, komt daar de winnaar uit. Zit er veel verschil in smaak uh, van de manier van ja, roken? Dat, dat, ligt, dat ligt er een beetje aan wat je uh, met je hout doet. Oké. Okay. Maar wat, kan, wat doe je met je hout? Uh, je, je kan hout marineren. Ja. En uh, dan, dan trekt die, die, die rook, die trekt dan door die, uh, die makreellijn. Ja. Dus uh, je kan het drank doorheen doen. Je kan de gemarineerde spul doorheen doen. Het is maar een beetje wat je, wat, wat je wil. Oh, dus uh, dat, die... dat geeft natuurlijk de smaak, hè? Ja, nee, de, de, de, daarom vraag ik het. Maar wordt het ja. dan niet een beetje een persoonlijke smaak? Want de ene die denkt, oh lekker een drankje er doorheen. Dat vind ik niet verkeerd. Nou, maar... dat, dat is, dat is, dat is, daar heb je gelijk aan. Het is een persoonlijke smaak. En uh, ja, je kan natuurlijk ook de jury verleiden met een, met een, met een smaakje. Aha. Hoe ben je eraan toegekomen om dit te gaan doen, Ben? <laughs> dat is heel apart. Uh, elf jaar geleden uh, hadden wij nog de Week van de Zee in Zandvoort langs de hele kust. En uh, dat vond ik ook wel leuk. Toen werd ik uitgenodigd in Noordwijk om te komen kijken. En er stonden geloof ik iets van, van 20, 30 rokers. Dus ik riep heel hard, dat wil ik in Zandvoort ook hebben. Ja. ben ik naar de zeevisvereniging gegaan. En ja, dat kunnen wij niet. En uh, roken moeilijk. Ik zei, nou, dat is goed, dan nodig ik die, die Noordwijkers wel uit. Nou ah ja, wij dat ook mee. <tie <tie dus, dus, twee uh, Zandvoortse rokers mee. En de rest was allemaal uh, uh, Noordwijk, Nieuw Verenhebben, noem maar op. En inmiddels is die uh, Zandvoortse visclub een afdeling rokers. En dat zijn dan ook een stuk of vijftien. Uh, mm -hmm. Dus het is wel gegroeid. En men heeft er ook zin in. Want uh, er worden ongeveer drie à vier uh, rokerijen per jaar voor de competitie uh, gedaan. En uh, ja, het hoogtepunt is natuurlijk het Open Santos Kampioenschap. Ja. En die telt ook mee voor, uh, voor de totaalranking. Oké. Okay. Hé, hey, vorig jaar heeft uh, Eddie Otto gewonnen. Ja. Is die in de, de, doet hij weer mee? Ja, die zit hier op een bankie. Och, mag ik hem even spreken? Ja, ja, ik, ik, zal even, ik zal even kijken of hij beschikbaar is. Want ja. Hij is een beetje een... Ja, enorm aan het roken natuurlijk. Figuur, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. Hoi. Hoi. Ja. Adi. Addy. Goedemorgen. Goedemorgen, Addy. Nou, het is nog morgen. Hé, hey, luister eens. Jij hebt vorig jaar gewonnen. Wat is, ja. is jouw jou, uh, uh, uh, truc? Geheim. geheim. Geheim. Ja, nou ja, dat is het geheim. Nou, vertel het eens. Ja, dat houden we zo. <laughs> <laughs> nou ja, weet je. Je moet het goede hout hebben. Nou ja, en dan... Uh, en wat, en voor... Hout, wat voor een hout is dat? Eiken. Eikenhoud. Eikenmot en uh, eikenvoerdelen. Ja. Ja, die we van de bouw over gaan hebben. En maak je schoon en schuur je. En dan uh, gebruik je dat. Oké. Okay. Dus alleen eikenhout gebruik ik. En doe je en, er ook. Dat lijkt uh, wel goed te zijn. Doe je er ook een smaakje in? Ja, ik zit wel nu ook met whisky. Ach, goh. <laughs> heb, ja. heb je al geproefd? Dan weten we waar we ja. moeten zijn. Ja, eikenhout. En dat gooi ik een beetje whisky overheen, dat dat intrekt. En dan uh, gaat het op je vuurtje. Dan gaat ze ineens een hele hoop rook en smaak. Dus dat is zijn... goed uit te pakken. En wat goed, hè? wat zijn je kansen voor uh, vanmiddag? Ja, natuurlijk. Nou ja, ga, dus... je, ga jij weer weer binnen. Ja, ja ik doe mijn best hè. Je weet het nooit. Het is jury afhankelijk. Ja. Wordt het trouwens en, uh, anoniem uh, geproefd? Of, of weet je ja. ze. Ja. Uh, meneer Moerenburg uh, gaat proeven, ah. weet ik niet of hij daar uh, verstand van heeft, maar. Uh... <laughs> Ja. Hij heeft wel het verstand van geuren, dus dat is goed. Ja, ja, ja. ja. Geur en smaak en kleur. Ja, ja, precies. Je kijkt eerst naar de kleur en dan gaan ze proeven. Hey, maar... ja, en dan uh, overleggen en dan uh, komt daar een winnaar uitrollen. Uh, maar Adi, uh, uh, jij, uh, jij uh, hebt uh, vorig jaar gewonnen. Je gaat waarschijnlijk dit jaar winnen. Doe je dit thuis ook? Is dat uh, ja. Een, een, een, uh, een... Ja. De ja. meeste mensen gaan barbecue, maar jij gaat makreel roken. Nee, nee, nou, maar wij doen thuis hoofdzakelijk paling roken. Oké, okay. ja dat is Zij natuurlijk... Met, een. dat uh, doe ik samen met mijn buurman, okay. met Ron de Jong. En dan kopen we zelf een pond en dan gaan we lekker paling roken. Oh, heb jij ook een speciale oven voor? Ja, wat zeg je? Heb je er een speciale oven voor? Nee, ja, nou ja gewoon een uh, rookover. Gewoon een rookover. Dus iedereen, een die kan je gewoon kopen bij bol.com. Die kan je gewoon kopen en, uh, ja. En dan, dan, kan je, nee, dan kan je gaan roken. Ja, ja dus misschien. Dan zitten we in de tuin. Biertje erbij, wijntje erbij. En de buren ja. en de buren, boven. En de buren vinden het ook fijn. <laughs> ja, daarom doe ik het uh, samen met mijn buurman. Oh dan Ja. Heel verstandig, heel verstandig. Want ik, ja, ik, ik was net even op het, op het kerkplein. En ja, het komt, het komt wel door hoor, qua geur. Oké, okay. ja dat dacht ik wel. <laughs> ja, wat betreft, dat betreft. lekker. Nou Adi, heel veel succes. Ja, dankjewel. En jij hebt nog één vraag? Ja, in ja elkaar, nou eigenlijk is dat voor Ben. Maar die komt zo meteen nog terug, uh, begrijp ik, aan de telefoon. Ja, ja goed. Oké, okay. succes. Ja, we zitten succes. er nog even. Ja. Succes hè. Doe. Okay. <laughs> okay. Doei. Oké, doei. doei. Doei, doei. Ja, Ben. Ben? Ben heeft opgehangen. Ben heeft opgehangen. <laughs> <laughs> nou, godverdorie. Ik, ik heb nog een vraag voor Ben. Gaat hij een beetje ja, ophangen? Ja, opgehangen? Ik wil namelijk typisch... weten hoe laat het klaar is. Uh, nou, dat, zal ik, dat kan dat, ik je vertellen. Dat ga jij vertellen. Ja, dat kan ik vertellen. Want, want ik wil weten hoe laat die... ze gaan proeven. En dan ook ik hoe laat de verkoop uh, me... begint. Ik had hier een minuutje. Wacht even hoor. Wacht even. Ben je er nog? Ben je er nog? <laughs> oh, Ben is er weer. Nou, laten we Ben maar even erin gaan. Oh ja, ja, ja. Hallo? Nee, Ben is weg. Nee. Nou, het is om... Tot om twee uur moeten ze één makreel inleveren. Ja, hoe laat zijn ze? Om uh, twee uur. Om twee uur, ja. En om kwart over twee wordt de kampioen bekendgemaakt en, uh, na een kijk- en proefronde van de vakkundige jury. Oké, okay. dus nou dan weet ik dan, uh, dat ik ongeveer ja. rond uh, kwart over ja. twee, half drie uur een baling kan ophalen. Ja, na de prijsuitreiking zullen de verse makrelen voor het goede doel verkocht worden. Juist. Wat kosten zij het, trouwens? Weet je dat? Nee, ik, heb, ik weet het niet meer. Ja. Ik, ik, ik ben vergeten wat de laatste... Dat waren van die prijzen, weet je. Ja, en, en ik, ik, ik, ik, zou, ik zou ook wel weten wat het goede doel is. Weet jij het? Nee, nee, ik weet het niet. He, potverdorie. Ja, het is heel jammer. Hier ja. staat het ook niet bij. Nou ja, maar. Waar staan ze? wordt gevraagd? Waar staan ze? Wordt gevraagd. Het kerkplein. Het kerkplein? Ja. Hans, alsjeblieft. Dankjewel Ger. Ja. <laughs> Hans ja. Botman stuurt ons een ja. berichtje. Oh, van. waar staan hij, ze? Staan hij is er de maar hij is er wel, hoor. Ja, hij is er weer. <laughs> ja, hij, is, hij staat natuurlijk met zijn golfstick uh, in, de, in, de, in de woonkamer te oefenen. Nee, hij is er Oh, hij is aan het verhuizen. Oh ja, hij gaat verhuizen. Nee, nu al? Is hij nu al aan hij het verhuizen? Bezig, ja, ja meen je dat? Druk bezig. Ja, hij gaat wonen waar, uh, bij Strijder, hè, boven. Ja, bij die ja, appartementen. Prachtig. Ja, maar die zijn nog lang niet klaar. Dus waar gaat hij dan naartoe? Ja, dat weet ik niet. Oh. Ja, die zijn wel klaar. Bij Strijder? Ja, in Noord. Ja, oh, die Strijder. Oh, ja. Ik dacht dat je die andere nee, nee, bedoelde. Nee, nee, ik denk, nou, die andere is weg. Nee, maar die andere Strijder, daar komen ook appartementen. Maar dat duurt even voordat die klaar zijn. Hoe bedoel je die andere Strijder? Ja, Lennevech. Oh, ja, nee, het is het Duinwachter heet dat. Ja, maar goed, dat is wel waar strijders zat. Ja, ik weet er alles van. Ik heb ja, er vier jaar gewerkt. Oh, ja, dan <laughs> weet je het zeker. Nee, maar dat duurt nog even, hè? Dat is 2027 dat het um, klaar is? Ik denk het. Ja. Ja, zoiets. Dus uh, we hebben nog even. Ja. Marja, heb je nog wat leuks? Ik heb muziek. Hey, ik heb muziek. We kennen hem allemaal. Ja. Hartstikke leuk. Talent. Ja. Aanleg voor talent heeft hij. Ja. <laughs> hij heeft een hele mooie toekomst achter de rug. Hé, <laughs> hey, ik, uh, ik, uh, ik ga. Uh, of we gaan nu luisteren naar. Uh, het, het naar Carina. Ja. ja, Carina had een interview met. Uh, Willem. Ja, Willem van de, Willem van de Sloot. Willem van der Sloot over de bramen. Bramen plukken, wat hij elk jaar doet. En waar hij bramensap van maakt. En dat verkoopt hij voor een goed doel. Ja. En wij gaan erachter komen wat het goede doel is. En hoe het allemaal in elkaar zit. Goedemorgen Zandvoort. Ik sta hier buiten naast Willem van der Sloot. Op een prachtige plek. Die heeft hij zelf uitgekozen. Want Willem die plukt bramen voor het goede doel. En daar wil hij even alles over vertellen. Waarom staan we eigenlijk hier bij, even kijken, hoe noemen we het hier... bij Caravan Park, de Duinrand, bij de ingang... bij een heel mooi stuk duin. Uh, mooie beplanting, maar ik zie hier geen bramen, Willem. Uh, waarom staan we hier dan? Nou, dit was vroeger de plek waar heel veel bramen stonden. En heel veel gezinnen gingen hier ook bramen plukken. Maar nou, nu is het een camping, de Duinrand... Maar in de zeereep stonden er van Zandvoort tot, zeg maar, tot uh, Bloemendaal, de hoek en, en verderop. Allemaal bramen, bramen, bramen. Maar die zijn er niet meer. Oh. Duinbramen zijn er eigenlijk heel weinig nog. Dat is een speciale soort, duinbramen. Duinbramen, Vergeleken ja, je... met de bramen die ik misschien ken. Uh, dit is echt een Zandvoortse braam of een, een, een duinbraam. Ja, een duinbraam. A, die groeit in duingebieden natuurlijk. Uh, maar waar heb je ze dan nog wel? Ja, nou eh, die zullen hier en daar nog wel staan. Maar die pluk ik dan ook niet. Waarom niet? Vanwege de vossen. De vossen ja, doen hun boel. en dat is, dat is gevaarlijk. En dat, dat doe ik niet. Dus ik pluk, eh, pluk een andere soort braam. En dat zijn wilde braamen. Oh, ja. En eh, dat, dat, dat doe ik in Brameland. Okay. En dat is een prachtig gebied... waar uh, bramenstruiken staan... van 5 tot, tot 5, 6 meter hoog. Ja. En uh, de onderste pluk ik niet... want daar kan je tegen aangepiesd zijn... Door, door honden of door mensen. Die pak ik niet. Maar de, de, op een gegeven moment wel... Tot, tot een hoogte waar ik niet meer bij kan. Ja. Want die erboven, dat zijn voor de vogels. Heel ja. simpel. Ik denk ook aan de dieren. En daarom is dit jaar... De opbrengst voor het goede, goede doel, het dierasiel. Kijk eens. En dat zit mukje, mukje vol. Ja. En, en die dieren hebben ook... Zorg nodig. Eten nodig. Ja. ja. En dan is er ook wel eens dat er een goed doel komt... en dat extra eten gekocht kan worden voor die dieren. Want je hebt de afgelopen jaren, want hoe lang doe je dit eigenlijk al? Uh, andere goede doelen gehad, hè? Ik, dit is nu het zesde goede doel, na nou, een zes jaar. En uh, het eerste jaar was voor de dierenambulance, toen had ik 1000 euro. Het jaar erop voor de huis in de duinen 1500 euro. En daarna weer, We uh, hebben we voor Liam gedaan, het Poolse jongetje. En die had op dat moment net het geld was binnengekomen, dat hij het geld niet meer, voor mij niet meer nodig had. Nou, dat hebben we samen naar uh, Huis in de Duinen gebracht. En dat was 2000 euro. En die twee, de andere waren ook 2000 euro. Maar dat zijn het, om, hoge bedragen. Vorig jaar was het, ja. Vorig jaar was het met moeite. Want er uh, waren heel veel bramenstruiken struiken weggemaaid. Hm. Dat, dat heb je dan ook. Want er moesten dus uh, dingen plekken komen voor asielzoekers. En uh, weet je wel. En. Uh, en er werd ook te veel weggemaaid. En dit jaar heb ik het in de gaten gehouden met het wegmaaien ook uh, van die gebieden. Met hey, denk aan de bramenstruiken, laat ze staan. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Ja. En, en nou heb ik heel veel bramen weer geplukt in die gebieden waar ik ook toestemming voor heb. Want ja, wat ik zijn... wel zeggen, het is eigenlijk natuurlijk verboden. Uh, het valt onder de wet stroperij. Uh, dat je aan het stropen bent, maar uh, hoe kan het dat jij zoveel bramen dan kan plukken? Nou ja, ik, ik heb toestemming van uh, eigenaren, van landeigenaren, van boeren, van bedrijven waar bramen staan. En ze weten dat ik het voor een goede doel doe. Ja. ja. En dat is prima. Ja. En ik heb ook speciale kleding daarvoor. Een hele dikke overal, winteroveral, die ik van een oude kleutuur heb gekregen, uit, uit, uit Oostenrijk vandaan. Hm? vandaar de ex-man of de man is overleden. En die had nog een paar van die overhoofd. En dat is beschermkleding. Want die, die dorens, oh, ja. dat is nog erger dan prikkeldraad. Ja. Maar je, je hebt ook met twee, twee meter hoge... Uh, uh, hoe heet die dingen ook weer... berenklauw te maken en brandnetels te maken. Ja. Nou, die duw je op met een stok op, op weg, opzij. En dan kan je bij de prachtige Bramen komen. Ja. Waar vogels niet bij kunnen. Maar ik wel. Ja. En Bramen is al sinds de Grieken en de Romeinen... Uh, die zagen het al dat het echt een, een, een vitaminebom is. Het is goed voor heel veel. Ja. Kun jij eens wat opnoemen waar het goed van is? Nou ja, zeker uh, als het in de wintermaanden met uh, zijn kinderen. He, to, to, toen in, in mijn, uh, bij mij tijd uh, thuis, uh, als we ziek waren. Nou, dan gingen we naar, de, naar dokter Vliering gaan. En de, op dokter Vliering zei altijd: Brouw Sloot, heb je Bramensap in huis? Geef je kinderen Bramensap. Dat is heel goed. Ja. En voor allerlei ziektes is het, goed, is het goed. Ja, goed voor je botten. Het maakt je botten sterk. Goed voor je hersenen. Het is een heel uh, goed ja. middel. Ja. Het is met de frambozen, het zijn de, de, de topvruchten, ja. de gezondste vruchten, ja, die er bestaan. Ja. En je hebt een speciale manier om het te maken. Hè? Want je hebt dat echt geleerd ook van uh, je moeder. En misschien ja. je moeder weer van je oma. Ja. Uh, dus het gaat ver terug. Ja. Uh, ja, je, je zei net iets met boter. Ik, ik, ja, ja. Dat is wel interessant. Je gaat, nou, je gaat eerst bramen zoeken en dan later wordt het plukken. Dan heb je hoeveelheden. En dan ga je naar huis en dan ga je ze eerst wassen. Twee keer. Dan gaat het in een grote pan en dan ga je ze koken. Ja. Na, nadat het afgekoeld is, zorg je voor schone flessen. Gaat het in de flessen en dan doe je een laagje gesmolten boter op. En dan gaat het de kelder in en dan kan het wel een jaar goed blijven. Dus in plaats van een kurk. Gebruik jij een laagje boter? Ja, een ja, laagje boter dat is de afdichting hè, dat het uh, behoudbaar blijft. En uh, nou ja, dan ga je het uh, opnieuw uh, weer gaan drinken. Dan ga je het de boter eraf halen. De braamsap gaat in de, pan, in de pan met een zeef eronder... dat er nog een recessie boter dan niet in de, in de, in de pan ja. komt... En dan ga je het koken voor de tweede keer. En dan doe je er wat bruine suiker bij. En dan schep je macena. En een beetje uh, kaneel. Kijk eens. En zo krijg je een geweldig uh, middeltje. Ja. En uh, je doet het in flessen. Uh, hoe kom je aan zoveel flessen? Dat heb ik van een restaurant hier in Zandvoort. Okay. Fontanella. Die mijn flessenleverancier uh, is. En die mineraalwater verkoopt die. En die flessen krijg ik schoon. En ik maak ze uiteraard nog een keer schoon. Want ik hou van hygiëne. Het is een goed middel. Ja. En jam. Maak je en natuurlijk En jam. Op. Dat heeft mijn vrouw al gemaakt. Voordat ze op vakantie ging. Okay. was Ze is naar nou de familie in de Filipijnen. Eh, met mijn zoon. En zij heb al een voorraadje gemaakt. Want br Brame jam kan ik niet maken. Maar zij wel. En je had een leuk verhaal. Dat uh, er ook jam naar de Filipijnen gaat. Ja, er is uh, een oude zanger, Freddy Acculair. Die stond in, dacht ik, 1980 nummer 1 in Nederland. Met het uh, nummer Anak. En die ha had op Facebook gezegd dat hij bramen had geplukt op 5 januari in zijn tuin. En toen heb ik een reactie gegeven. mijn bramen zijn veel mooier. En heb ik ook verteld hoe gezond het is en wat, wat we ermee doen. En toen heb je gevraagd, kan je mij jam opsturen of brengen? Ja. Nou, dat is onderweg. Dat is nu onderweg. Vier grote potten jam voor uh, onze vriend Freddy Aculaire. Heel goed, heel goed. Hey, en vergeleken met de afgelopen jaren, was dit nou een goed bramiaar? Het was enorm goed. Er zijn er nog, nog genoeg hoor. Alleen ik, mijn kelder is vol en, en, en dan moet ik ook een keer stoppen. Ja. Ik ga een goed bedrag bij elkaar halen. Ja. Veel meer dan de afgelopen jaren. Zo. En hoe kunnen mensen aan jou... Uh sap en uh, jam, kunnen, uh, ja, kunnen ze het kopen? Nou, we gaan, uh, na de Grand Prix wil ik gaan starten... want het is ook weer een heel proces, hè? je moet het weer allemaal weer, uh, klaarmaken. En, uh, en dan ga ik het bij Hanneke Voigt, de bloemiste in de Burenweg... naast ja? Café Bluis. Die wil het heel graag verkopen, die is drie dagen in de week open... donderdag, vrijdag en zaterdag. Die wil daar, oh, mag ik het verkopen? Jij, prima. En dan ga ik weer met Appel die in Huis in de Duinen woont... ga ik weer een paar middagen eh, afspreken. En dan gaan we het daar weer verkopen. Nou, kijk eens. En mensen, het wordt online wordt het bekendgemaakt. En er ja. zijn al bestellingen, ook van een restaurant. 20 fles al. Zo. Dus 20 mal een tientje is tweehonderd euro. Kijk eens. Maar zo, zo gaat zo het. Zo gaat het, dan gaat het snel. Ja. En uh, hoeveel uur ben je ermee bezig? Heel veel. Heel, heel, heel veel. Ja. Maar jou, uh, ik zie het aan je handen ook. Die zijn eigenlijk, uh, bij je nagels is het al helemaal paars. Nou, nog He? wel. Nog ook, wel. Ik heb ook vol en ja, met ja, doorns gezeten. vol met uh, wondjes. Vol met wondjes, doorns. ja. Doorns, ja. Weet je? Ondanks het pak. Dat maakt niet het uit. maakt jou niks uit. En Dat hoe ziet je keuken over. eruit? Is die ook helemaal uh, die paars helemaal uitgeslagen? Helemaal weer goed. weer goed. Maar, weer goed. als ik bezig, als ik gezocht heb, dan is het uh, weet je, met, met schoonmaken, wassen, wassen, wassen. Grote pannen. En dan moet je ook weer tussendoor ook de afwas doen, hè? Ja. Want... Ja. En mijn vrouw en mijn zoon zijn bij de familie in de Filipijnen, dus ik heb de Jij kan ruimte. Je gang gaan. Ik kan lekker mijn gang gaan. En hoe zit het met het overdragen van de recepten? Naar, naar wie gaan ze hierna? Ja, ik denk niet. Ik denk je dat zoon? het. Uh, nee, nee, mijn zoon niet. Nee? Nee, daar, daar hebben we iets anders mee afgesproken. Ook okay. komt omdat mijn. Uh, uh, ik ga al zes jaar naar het graf van Hanni Schaft, met mijn zoon. Bloemen neerleggen. Omdat mijn vader. Heeft haar gevonden in de duinen oh. toen ze was neergeschoten. Oh. Dus ik bezoek al zes jaar, leg ik bloemen neer bij mijn vader. Ook bij Hannieschaft, maar ook bij de onbekende soldaten. Op het, hè? Die, heb mij, het, die graven hebben mijn vader meer dan 25 jaar onderhouden. Dus jouw zoon, je wil graag dat overgeven aan dat, je zoon in dat, dat plaats van hoop het Rameklukken? Ik dat hij dat wel overneemt. Ja. En ja. ik denk, denk wel dat, het, uh, dat hij dat gaat doen. Dat hij dat gaat doen. Ja. Nou, dat is toch wel ook heel erg mooi. Ja. En uh, daar kunnen we een andere keer misschien nog over ja. praten, ja. want dat is heel erg interessant. Het is heel ja. Ja. Maar uh, ja, u bent een man met passie, passie voor ook de natuur, maar ook uh, voor de gezondheid en voor het goede doel. Het Goede doel? Ja, precies. Nou. Zo zit ik in elkaar. En dat heb ik van mijn, vader, van mijn vader en moeder meegekregen. Juist. Nou, ik vind het heel mooi. Ik vind mooi dat ik u een keer gesproken heb. Oké. Okay. Dank u wel. Dank u. En ik wil graag een fles. Is goed. <laughs> Oké. Okay. Ja. Prachtig. prachtig, prachtig. Ja. De, de ja. jeugd vindt dit, geloof ik, maar oude En De jeugd misschien. moet maar een beetje, een beetje beter gaan luisteren. Vind ik. We moeten meer nou. dit soort dingen waarderen. Uh, Irene, we hebben het gehad weer voor vandaag. Ja, wat jammer dat het en zo kort is eigenlijk ja, het is altijd. Euh, het, leven, het leven is hard. Ja. Maar <h fellaười> ja, <h że> Zelfs bij ZFM. Ja. En, uh, nou, we gaan er uh, een hele fijne uh, dag van maken. Ik ga zo even mijn makreel ophalen. Ja, en jij ook. ook. En, uh, Deke, dus een dan uh, hebben we in ieder geval uh, uh, vanavond lekker een toosje met makreel. Moet jij eens kijken wat een feest het is. Absoluut. Het is bijna twaalf uh, uur. Ja, uh, nou ja, de agenda, daar is eigenlijk, uh, ja, dat is het hè. De nou, agenda. Vo agenda. Nou, volgende week zit ik hier met Frank Paardenkoper en nemen we de dingen tot ook door. Het ja, van Fijne zover. dag, Dankjewel, tot, tot een andere keer. Op 104.5. En in de Ether op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 12 uur.